Mark Visser met het NOS Journaal. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Madeleine McCann niet meer in leven is. De man die betrokken zou zijn bij haar verdwijning wordt verdacht van moord. Het Britse meisje verdween in 2007 spoorloos in Portugal. Gisteren kwam de voordelen Zweden-Renéquent van 43 bovendrijven als verdachte. Mensen die op corona worden getest moeten eigenlijk binnen een dag weten of ze besmet zijn. Hoe sneller het GGD-onderzoek naar bronnen en contacten kan beginnen, hoe beter, zei rvm expert Van Dissel in de Tweede Kamer. In een meldingsplicht, zoals PvdA-leider Ascher voorstelde, ziet Van Dissel niet veel. In feite werkt volgens hem de speciale lijn van de GGD als, als meldpunt. Spanje opent op 22 juni de grenzen met buurlanden Portugal en Frankrijk, heeft de minister van Toerisme bekendgemaakt. Alle restricties worden opgeheven. De grenzen werden halverwege maart gesloten voor iedereen behalve Spanjaarden, vrachtwagenchauffeurs en grensarbeiders. De noodtoestand die vanwege de corona-uitbraak door de Spaanse regering werd ingesteld, werd keer op keer verlengd. PSV-verdediger Denzel Dumfries traint de komende weken uit voorzorg apart. De club en de speler zeggen dat ze dit besluit na goed overleg hebben genomen. Dumfries was gisteren bij de demonstratie tegen racisme in Rotterdam. PSV benadrukt dat hij zich aan alle corona-gerelateerde veiligheidsvoorschriften heeft gehouden... maar dat gold niet voor alle demonstranten. Het weer, veel bewolking en wat regen. Het wordt 13 tot 18 graden. Langs de kust vrij veel wind. Morgen trekt er een regengebied over het land. Er zijn er buien met kans op onweer. En het wordt dan morgen een graad of 15. Ook het weekend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM oh, papa sit down and hear my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 Oh, light.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 Lunchroom van ZFM Zandvoort, u hoorde een nummer van Ellen Clark, vandaag 40 jaar geworden en daarom openen we dit tweede uur van het programma met het nummer Father and Friend, een van, van zijn bekendste nummers, samen opgenomen met zijn vader. Uh, ja, prachtig nummer, uh, Lucie. Ja, ja, Zeker. Dus samen met zijn vader en Ellen Clark is natuurlijk uh, in de uh, van Zandvoort. Zeker. En uh, natuurlijk later in het uur besteden we uh, wat uitgebreide aandacht aan zijn verjaardag. En dan uh, bespreken we ook uh, wat die artiesten... Want 40 jaar is hij alweer geworden. En dan een hele carrière achter de rug. En natuurlijk ook nog uh, toekomst in het vooruitzicht. Dus uh, genoeg uh, te bespreken over hem. Ja. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog veel meer te doen in de tweede uur. Straks om uh, half drie hebben wij uh, Marjolein Notail aan de telefoon over het nieuws dat zij na 45 jaar afscheid gaat nemen van de Peuterspeelzaal, het Stacky. Uh, ook behandelen we, uh, even kijken, we bespreken de laatste nieuwsjes natuurlijk uh, met jou, uh, Lucie. En uh, verder natuurlijk alles uh, wat we kunnen bespreken, alles kan besproken worden in de lunchroom van ZFM. Dus uh, altijd een verrassing. Uh, zoals u in het eerste uur al zag, kunt u altijd een nummer aanvragen. En wij draaien hem dan ook echt. Twee voorbeelden daarvan uh, hoorde u dan al? Uh, 023 573 0393. Dat is onze WhatsApp-nummer. Daar kunt u nummers insturen. Heeft u nou een leuk boodschap bij deze nummer? Speciaal voor iemand of gewoon voor iedereen die luistert, dan kunt u ook bellen naar 023 573 0393. Uh, we hebben straks ook het weer, want we hopen dat het mooie weer van de afgelopen weken natuurlijk wordt voortgezet. Ben, uh, ik ben het aan het zoeken, het mooie ja. weer. Ja. <laughs> het zo op zoek naar het mooie weer. Ik ben <laughs> op zoek naar het mooie weer. Uh, nou ja, dat en meer natuurlijk uh, in dit uur van ZetfM Lunchroom op donderdag 4 juni. Wat blij zijn we weer dat we weer een middagprogramma mogen maken. Wij zijn er voor de lach en de, uh, de traan om het uh, even zo versprekenwoordelijk... Uh, te, volledig te maken. Maar uh, wij zijn er voor de communicatie met de luisteraars. Wilt, wilt u dat nou ook? Volg dan zeker onze Facebookpagina ZFM Lunchroom... en blijf op de hoogte. Want dat vinden wij alleen maar leuk. En dat versterkt dit programma. Want zonder de luisteraars uh, bestaan wij niet. Uh, hier een nummer uit het gloednieuwe album van Duncan Lawrence... onze Songfestivalheld van vorig jaar. Het nummer is mooi, net als de titel... It is Beautiful, van Duncan Lawrence. Everybody holds a piece of truth. Everybody sees me. They all have a point of view. But no one really knows me like you. Nobody was seeing. And I could feel the doubts creep in my mind. You get me believing. Told me it's alright, just give it time. Nobody knows me like you. My world's on fire. You kill the flames. I love how you're. Say much Cause you can read me right from Hem van, u bent het van hem gewend. Dunkel Lawrence met weer een mooi nummer. Beautiful. En uh, zo is dat nummer ook. Uh, hoe, hoe vond jij hem uh, klinken, Lucy? Ja, ik moest even wennen. Maar ik vind hem uh, uiteindelijk wel weer leuk. Het is wel weer een mooi nummer. Ja, nieuw, uh, nieuw album natuurlijk. Kan het gewoon heel goed. Uh, uh, onder andere ook het nummer wat daar bekend uit is. Is Someone Else. Ook al eerder gedraaid. Uh, in ieder geval bij mij uh, in de uitzending. Dus... Uh, het uh, eerste nieuwe album na zijn, na zijn uh, songfestival Succes. En uh, ja, die, uh, die komt er nog wel, uh, Duncan Lawrence. En ja, ik denk <laughs> het ook wel. Die komt er wel een paar keer voorbij. Zeker. Ik heb een... Uh, de Zandvoetse skaters zijn klaar met hun verpauperde skatepark... en starten ja. een petitie. zwervende stukken glas... en loszittende onderdelen van de skateobstakels... Het is voor de jonge Sandvoortse skaters op dit moment geen pretje om te skaten in een skatepark langs het spoor, zo vinden ze zelf. Ze hopen dat de gemeente ze een keer komt helpen, maar daar zouden ze geen luisterend oor vinden. En daarom is Sandvoort Nick Drommel een petitie gestart om zijn jonge dorpsgenoten te ondersteunen. Skaten is hot, skielers en skateboarden worden sinds de coronacrisis flink verkocht en dat is ook te merken bij de skateparken. Dus het zou fijn zijn als we wat meer ruimte zouden krijgen... want je klapt makkelijk tegen iemand aan en dan gebeuren er ongelukken. Ja, inderdaad. Waar ze natuurlijk aandacht voor proberen te brengen is meer ruimte... en vooral meer onderhoud inderdaad. Hè? Ja, ja. Dus, uh, ja. Uh, want, want we hebben er ja. natuurlijk ook afgelopen week... Uh, een, een bericht op onze eigen Facebookpagina overgezet. Inderdaad, naar aanleiding van het uh, item van Anna Nieuws... Uh, uh, ja, dat inderdaad de initiatiefnemer Niek Drommel uh, deze petitie is gestart om uh, de dorpsnoten, maar ook uit de omgeving, uh, want het skatepleintje is nog altijd populair, maar het begint toch wel een beetje zijn uh, gebreken te hebben. En uh, het zou mooi zijn als de gemeente... zand wat daar iets uh, mee ging doen? Ja, en misschien is het een beetje een ongepaste tijd, maar ja, ik denk natuurlijk ook uh, dat het belangrijk is om ook gewoon met de gewone dingen natuurlijk gewoon door te gaan. Want dat moet ook gewoon uitgevoerd worden en juist ook die kleine dingetjes. Eh. Ja, maar er zijn op het moment al zoveel beperkingen en deze dingen zijn in de buitenlucht. Deze activiteiten zijn in de buitenlucht. Dus eigenlijk zou je daarmee een beetje meer uh, uh, aandacht voor moeten hebben. Dat je daar uh, zegt van nou we doen dit voor de jeugd, want er is al zo weinig. Ja, inderdaad. En uh, de petitie was maandag gestart en is inmiddels... Binnen 24 uur was hij al meer dan 100 keer on ondertekend. 120 keer. 120, inderdaad. Zelfs. Nog zelfs, inderdaad. Ja. Dus uh, dat geeft wel aan uh, dat het echt wel speelt. En uh, ja, hopelijk uh, wordt er iets mee gedaan en komt het hoger uh, op de agenda. Ja, en ik hoop ook dat uh, de gemeente Zandvoort uh, zich uh, laat horen en zegt van... Oké, okay, we gaan er naar kijken en we gaan, er wat, uh, we gaan er wat mee doen. Ja, voor de jongeren in Zandvoort. Dan had je nog iets... Uh, over WhatsApp-fraude. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, niet leuk. Maar ja. inderdaad, uh, de WhatsApp-fraude. Er komen steeds meer meldingen binnen bij de gemeente en in deze regio. Dat, dat, in, dat uh, klopt. En, en, en daar wilde ik toch eigenlijk voor heel veel mensen die het uh, moeilijk vinden of die het niet begrijpen toch een beetje aandacht aan besteden. Want sinds het begin van de coronacrisis is het aantal oplichtingen via WhatsApp of SMS flink gestegen. Meestal wordt gevraagd om geld over te maken. Bij WhatsApp of SMS-fraude doet iemand zich voor als familielid of goede vriend of kennis. De persoon vraagt om korte termijn een flink bedrag over te maken... maar het blijkt echter geen familielid of vriend te zijn, maar een oplichter. Oplichters zijn er heel goed in om u te laten geloven dat ze echt uw dochter familielid of vriend is... Ze sturen berichten over uw kinderen, werk of iets wat onlangs gebeurd is. En ze vinden deze gegevens via bijvoorbeeld Facebook. Wees alert en bel uw kind, familielid of vriend... met het telefoonnummer wat u in uw vriendenlijst heeft staan. En stel persoonlijke vragen die alleen het familielid weet. Controleer of het rekeningnummer dat wordt genoemd... inderdaad van het familielid of goede kennis is. Ja. En desnoods belt u de persoon... Belt de persoon u met een nieuw nummer. Zoek het nummer op via internet. Zet het nummer in de zoekbalk en op, klik op enter. En u krijgt meteen te zien of het nummer al eerder is gebruikt... voor fraude of op Ja, bekend opgelicht. is uh, bij meldingen, zeg nee, maar. Ja. Hè? Bent u toch opgelicht, doe dan aangifte via de website van de politie. Ja, inderdaad. Nou, heel naar natuurlijk. Het is dat een waarschuwing. Inderdaad, dat uh, juist deze tijd waar mensen onzeker zijn... en uh, waar het allemaal niet zo mee zit, dat er dan uh, alsnog uh, fraudeurs uh, er rond te lopen. Maar ja, zijn we, we blijven mensen, dus uh, het zal altijd zo zijn. Maar um, de aandacht inderdaad, uh, je zou denken, nou, dat mij overkomt dat niet. Nou, het blijkt toch nog steeds succesvol, want anders uh, was het wel uh, weggeappt. Uh, dus uh, wees alert en vooral voor je oudere medemens... die misschien nog niet zo goed om kan gaan met... Uh, de digitalisering uh, is het belangrijk dat ze daar ook goed op de hoogte van zijn. Een uitgebreid uh, artikel hierover staat ook op de gemeentesite. En daar is natuurlijk ook meer informatie te vinden wat betreft de servers die uh, kan verleend worden. En dan nog uh, om te eindigen een beetje een uh, ja, trieste mededeling van, uh, van uh, de Leo... Uh... Ja, een in memoriam van ja. Leo Barnhorn Jr. Op 25 mei jongsleden is Leo Barnhorn, eigenaar van Pompstation Duinzicht aan de Dr. Gekstraat, vrij plotseling overleden. Leo leed al geruime tijd aan de ziekte non hodgkin maar toch kwam zijn overlijden onverwachts. Leo is 73 jaar geworden en velen zullen hem herinneren als een markante man die zijn leven op eigen wijze heeft geleefd. Hij zal ontzettend gemist worden, zoals blijkt uit de vele reacties. Dit nummer Frank Sinatra, I did it my way, is voor speciaal voor hem. Hartstikke mooi. Frank Sinatra hier in de lunchroom van the the near And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 Along the byway And more Much more than this I did it Sinatra, ook die kan gedraaid worden in de lunchroom van ZFM. En dat is niet zomaar een nummer, een prachtig nummer. My Way. Ja, en dan gaan we over naar uh, de rubriek van deze uitzending. Uh, of de volgende rubriek moet ik zeggen. Artiest van de dag, 40 jaar vandaag geworden. En hij is Alan Clark. U hoorde al aan het begin van dit, nummer, uh, van dit uur een nummer van hem. En uh, vandaag is hij dus jarig. En uh, ja, hij heeft al een hele uh, carrière achter zich. Ja, hij heeft een hele reeks van uh, hits achter de rug. En uh, het is natuurlijk ontzettend leuk dat hij uh, vandaag jarig is. En we feliciteren hem dan ook van harte. En hij is ook nog een keer een inwoner van Zandvoort, voor zover ik weet. Ja, zeker. In ieder um, geval een hele lange tijd in Zandvoort gewoond. Woont. Mocht u nu ergens anders wonen. Alsnog... Uh, <laughs> Kom maar gauw terug naar Zandvoort. Ja, gezellig. Gezellig. <laughs> dus, uh, nou ja, inderdaad. Uh, bekend natuurlijk van verschillende nummers, zoals Father and Friend. En. Uh, Blow me away. Blow me away, natuurlijk. Zullen we die draaien? Uh, dat, dat, uh, dat had gekund, maar dan uh, praat ik hem nog even vol en dan zet jij hem klaar in het uh, dingetje. Ja. Uh, want Ellen uh, Clark, iedereen kent hem wel. Ondertussen natuurlijk uh, een bekende artiest in Nederland. Maar ook internationaal. Met zijn Nederlandstalige, maar ook Engelse hits. En uh, hier is er een van. Zometeen na dit nummer dus. Uh, gesprek met Marjolein Noteel. Over, uh, uh, over het afscheid van uh, na 45 jaar van peuterspeelzaal Het Stekkie in Zandvoort. Ik ga dus uh, aan... we gaan hem aanzetten. Hier is Ellen Clark. Gefeliciteerd, 40 jaar. Nog vele mooie jaren. En dat we nog maar lang van je muziek mogen genieten. Met uh, Blow Me Away hier in de uh, ZFM uh, lunchroom. En uh, aan de telefoon uh, marjolein 0 Goedemiddag. Goedemiddag, Goeiemiddag, Jelle. Ja, daar zijn we. Hallo. Wat leuk dat je in de uitzending bent. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. natuurlijk. Hartstikke leuk. Ja, mijn, mijn sidekick uh, Lucie is er uh, ook gezellig bij in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hallo. Dus, uh, nou, uh, gewoon als uh, korte openingsvraag. Uh, hoe gaat het ermee de afgelopen dagen natuurlijk? Uh, gisteren uh, het nieuws uh, wat we naar buiten mochten brengen? Ja, dat heb ik in het weekend. Heb ik dat uiteindelijk uh, besloten? Ik was er natuurlijk wel even mee uh, aan de gang. Maar, de, de, ja, de knoop is uh, afgelopen zaterdag uh, doorgegaan, zeg maar. En uh, toen, uh, ja. Doe was het voor het echt, hè. En yeah. uh, nou ja, dan uh, ga je natuurlijk uh, eerst je collega's inlichten. En uh, de ouders van de peuterspeelzaal, die wisten ook van niks. Die zijn eigenlijk wel erg geschrokken. Ik heb ontzettend veel lieve en uh, ja, hartverwarmende berichtjes gekregen. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat ze het eigenlijk helemaal niet leuk vinden. En dat ze het eigenlijk nog niet willen horen. Maar ja, ik heb nu toch echt de knoop doorgehakt. Ja. En uh, ja, het waren een beetje een rommelige dagen. Een rommelig weekend. Met veel dingen overleggen en uh, ja, afspreken. En nou ja, maar goed, ik heb het nu eenmaal... Uh, ja... De knoop is erdoor, dus uh, okay. nu, uh, nu gaat het echt gebeuren. Het ja, dus... is heel onwerkelijk, want ik kan het me nog helemaal niet voorstellen. Ja, natuurlijk goed. 45 jaar, dat zijn natuurlijk nogal wat jaren. Maar om uh, nog even kort terug te kijken of dan de afgelopen periode... natuurlijk met uh, ja, de coronatijd, hoe heeft de Peuterspeelzouw ja. toen beleefd? Om even... Nou ja, dat was natuurlijk best wel heel raar en... Uh, ja, Best heftig ook, denk ik. dat mijn kinderen niet in de klas konden en ik niet naar school. Toen ben ik begonnen met uh, verhaaltjes maken. En uh, uh, op film gezet. En dat stuurde ik dan naar de ouders toe hè, van de Peuter. Ja. En dat was een groot succes. Want dan konden. Kindertjes toch juf zien. En een uh, leuk verhaal is natuurlijk altijd belangrijk. Dat ze toch een beetje die, dat contact hielden met me. Mm -hmm. En uh, ik ben ook een paar keer door heel, uh, nou niet heel Zandvoort, maar wel Oud-Noord. En, en de Noord natuurlijk, waar de meeste peuters vandaan komen, ben ik uh, knutselpakketjes gaan brengen. Onder andere voor Moederdag. Want dat viel precies in die periode. Zodat ja. de kinderen ook nog wel even een klein cadeautje voor mama konden maken. Met hun papa. Ik hoop dat dat gelukt is. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk ook heel leuk. Hele leuke reacties. Want als ik dan aankwam fietsen. en dan zagen sommige kinderen me al van balkon. en dan schreeuwden ze: Juf! En, dan, ja. en als ik ze dan niet meteen in de gaten had. dan gingen uh, ze aan de telefoon. en dan kom ik toch nog even met ze babbelen. Dus uh, het was leuk ja. om de kinderen en hun ouders even aan de deur, zeg maar, veilig achter het raam. Of uh, ja, op veilige afstand even te zien. Ja, maar heb je. Ja, maar het was een rare tijd. Ja, hoor. zeker. En, en het uh, was nog steeds een rare tijd. Zeker. En dat zal uh, helaas misschien nog wel even zo blijven. Ja, maar uh, ja, 45 jaar, dat is niet niks. Ja. Hoe, heb je, hoe heb je al die jaren beleefd, natuurlijk? Elke. Uh, Elk jaar weer een ander avontuur, zou ik zeggen. Ja, en weer nieuwe kinderen. En eigenlijk ja, ging dat gewoon zo snel allemaal. En, en, en ja, die jaren zijn gewoon omgevlogen. En ik heb natuurlijk enorm veel kinderen gehad. Heel veel kinderen, die, waarvan ik toen in de klas heb gehad. Die zijn nu alweer moeder hè, of vader. En daar heb ik dan ook alweer de kindjes van in de klas gehad. Net als jij eigenlijk, Jelmer. Want ik ja, heb jouw top. mama ook in de klas gehad als kind. Eén van de eerste. Eén van de eerste. En, de eerste. en uh, ik ben dus ook begonnen in het oude Hummeloord. Dat werd later activiteitencentrum Zandvoort. Ja. Wat nu het stekkie is, wat nog steeds het stekkie heet. En bij mij natuurlijk ook. En ik ben eigenlijk met niks begonnen. Spullen van de grof vuil en... Nou ja, wie heeft er nog speelgoed over? Zo ben ik begonnen en ik zat toen in een, in een heel groot, leuk ruim lokaal. Het was alleen heel erg oud. En ik begon dus met nul kinderen en ik had in, in, in nou ja, heel korte tijd, het liep als een trein, had ik meer dan 80 peuters iedere week en wel 25 kinderen op een ochtend met vrijwilligers. Dat wel. Maar ja, dat mocht toen allemaal nog. Het was echt een fantastische tijd. Uh, ik bedoel, uh, keihard er tegenaan en uh, ja, gewoon uh, veel plezier met de kinderen. Uh, de gaten vielen op een gegeven moment in de muren. De gemeente kwam niet kijken. Dat was toen allemaal nog niet aan de orde. Dat was niet belangrijk, maar voor mij wel natuurlijk, want veiligheid staat voorop. Ja. Dus dat, ja, en we hadden een eigen zandbak. En we hadden een, een, een goed hek eromheen met een, met een goed slot. En ja, dat was echt een knusse, knusse tijd. Ja. En een was, leuk lokaal. Was dat groot. Stond dat niet op de plek waar, uh, waar ik nu ook woon? Even nadenken. Ja, ja, precies waar jij nu woont, daar stond het schooltje. Ja, daar ben ik begonnen. Ja, ja. inderdaad. Ja. Nou, dat is zeker een mooie plek. En uh, in welk jaar ben je dan naar de huidige locatie? Uh, ver... Nou, ik ben in 1975 begonnen. Ja. En ongeveer tien jaar daarna, want ik was in verwachting van mijn jongste kind, van Ilja. En toen uh, gingen we verhuizen in december. Er was eerst nog sprake van dat ik in het nieuwbouw van het activiteitencentrum zou komen... Maar dat ging natuurlijk weer om het geld. Dat ik daar niet in kon komen. Dat was allemaal jammer. Want de tekeningen lagen al klaar. Maar toen hadden ze bedacht... Oh ja, er is nog een lokaaltje over in de Van Heuven Wat later Duinroos is geworden. Ja. Dus toen werd ik daar eigenlijk min of meer... Toen, nou, toen ging het eigenlijk zo. Toen was ik nog steeds in dienst van het activiteitencentrum. Maar toen... Uh, toen hadden ze bedacht van nou ga het maar voor jezelf doen dat was een hele stap daar heb ik wel eventjes wat slapeloze nachten over gehad ja. maar ja, ja toch maar gedaan en toen kon ik dus weer verder als zelfstandige en toen werd ik in het hoeklokaal van het van de eh, mocht ik eh, met mijn klas beginnen en later ging ik in het rooklokaal, dat noemden we zo... want uh, de meesters en de juffen die mochten toen nog uh, lekker roken in het, in het lokaal. Nou, ik vond het verschrikkelijk, want ik accepteerde het niet... want het stond naar rook. En uh, nou, het was ook nog, een, uh, ook nog een heel klein lokaaltje, echt afschuwelijk. Toen ben ik met alle ouders de straat opgegaan. We hebben spandoeken gemaakt en... Uh, nou, dat was superleuk. Yeah. Leuk. Het was ja, ja, het was eigenlijk helemaal niet leuk, want ik wilde gewoon een lekker groot lokaal. Want kinderen op die leeftijd die hebben heel veel ruimte nodig, ze yeah. lekker kunnen spelen en lekker kunnen rennen en ja, het liefst met van die kleine fietsjes door de klas. Yeah. Nou, dat was heel wat, uh, heel wat zenuwtjes, zeg yeah. maar. Alle yeah. nou, net... wethouders heb ik. Uh, heb ik uh, geschreven en uh, nou, we hebben een petitie aangeboden... bij meneer Termes en de burgemeester... met alle ouders in het dorp ja. voor een grote lokaal. En juf Marielijn, mag ik u wat vragen? En dat uh, is me gelukt toen. Ja, oh, je Ik je hebt ja, nee. ik ah, Juf, juf Marjolein, mag ik u wat vragen? Want ja? u bent nu 45 jaar uh, juf geweest bij de, bij de kleuters... Bij de peuters. Bij de peuters. En dan gaat u mee stoppen. Wat gaat u doen met uw vrije tijd? Nou, dat is eigenlijk al een beetje ingevuld. Ik heb een kleinzoon waar ik heel erg van hou. Oh. En uh, yeah. ja, en ik blijf ook nog op de duinroos werken bij de bij de kleuters. Ik sta nu ook nog voor de kleuters. Okay. Dus dat, uh, ja, dat oh, gaat dus... gewoon na de vakantie wel. Gewoon uit. verder. Ja, en ik wil um. ja wat meer tijd aan mijn familie besteden, want dat is dat is eigenlijk altijd rennen rennen en vliegen vliegen. En ik kom ja. daar gewoon niet echt aan toe. Oh, nee, gelukkig. Daar heeft u dan wat meer tijd voor. En, Jelmer en, wil ook nog wat zeggen. Ja, want, <laughs> want je had het natuurlijk net al over de ongekende reacties... die je had ontvangen. En wij hebben wat lieve reacties die naar ons zijn opgestuurd verzameld... van mensen die, oh, persoonlijk, die jou persoonlijk kennen... of die hun kind ja. bij jou in de klas hebben gehad. Of er ja. zelf bij juf Marjolein in de klas mochten zitten... Uh, zo, zo ook uh, de boodschap van uh, Martijn en Chantal Goyer. Juf Marjolein ja. is de allerbeste juf die er bestaat. Als iemand het vak, uh, als iemand het vak uh, begrijpt, is zij het. Maar zoveel, met zoveel liefde en passie heb ik nog nooit iemand zien werken. Wat een geluk dat mijn kinderen haar als juf hebben, uh, hebben gehad. Dank je wel, lieve Marjolein, voor alles. Ah, oh, wat schattig. En dan uh, nog een berichtje van uh, Maaike Paap. Ook vroeger uh, bij uh, juf Marjolein in de klas gezeten. Ze kent me nog ja. steeds bij naam. Ik geef haar groot gelijk. Na 45 jaar is het, uh, is, is het, zijn het mooie jaren geweest. En diep uh, respect voor de, haar. En uh, dan nog uh, uh, van uh, ook nog uh, uh, kinderen die bij jou nu in de klas hebben gezeten... Want ook zij lazen de oproep van juf Marjolein. Het dochtertje van Andrea Treffers zit bij Marjolein in de klas. Ja. En ze wil nog even tegen jou zeggen dat ze helemaal verblind is van haar juf... en staat in de vroege uren al te springen als ze naar school mag. Als ze niet naar school mag, gaat ze huilen. Juf Marjolein is fantastisch met de kinderen en in mijn ogen onvervangbaar waar hij ja. dan ook verschrikkelijk uh, gaat missen. En, uh, en nog een reactie van iemand anders... Uh, met veel liefs en een dikke kus van uh, Fr Francine. Want een, een hele grote verandering noemt zij het. En uh, natuurlijk een, uh, een mooie, mooi afscheid uh, heb je verdiend. En diep respect ook uh, van haar voor al die jaren. En dan nog als afsluiter... Uh, misschien... Uh, je, je kent hem vast wel van jouw kle kleinzoon. Jonas heeft ons ook een mailtje ja. gestuurd. Oh, wat leuk. Hij is zo blij dat je straks meer tijd hebt om uh, samen te kunnen spelen. Maar ik wil nog wel een keer van de glijbaan in je klasje. Je bent de liefste ja. juf en oma tegelijk. Ah, wat ja, schat. Ja, hij zei gisteren tegen me... Toen heb ik het uitgelegd op een, nou, een beetje simpele manier. Toen zei ik... Nou Jonas, ik moet je wat vertellen. Want hij begon al, oma, mag ik nog een keer met het gereedschap spelen? Hij heeft er zelf thuis heel veel. Maar dat is toch interessanter. Toen zei ik, ja, maar ik moet je iets vertellen. Nou, toen heb ik het verteld. Oh, oh, oh, dat vond hij toch wel een, een spannend <laughs> ja, verhaal. Ja, zeker. Ja, hij is hier. Uh, ja, inderdaad. Wat ga je het meest missen als uh, afsluitende vraag? Nou, die kinderen natuurlijk. Want daar doe ik het voor. Ja. ja, weet je, die kinderen krijg je zoveel liefde van. En uh, je kan zo lekker met ze spelen en bezig zijn en voorlezen. Ook met de buitenlandse kindjes. Want ik heb heel veel buitenlandse kindjes uit Syrië, Somalië. En dan komen ze binnen, Jelmer, ja, en dan kunnen ze nog geen woord Nederlands. Want de ouders spreken vaak ook niet echt goed Nederlands. En dan ga je lekker zingen met ze en muziek maken en dansen. En weet je, dat gaat gewoon lekker spelende wijze. Ja. nou ja, vooral dat voorlezen en al die woordjes benoemen. En dan ga je naar buiten. Want we zitten hier natuurlijk grandioos met de, in de duinen. Ga, we lopen zo de uh, speelplaats af. De duinen in. En je kan alles benoemen. Ja. Hè, het circuit, de hoge bomen, nou ja, wat dan? Hè? Ja, van ja, en... alles. En uh, ja, ik ben ervan overtuigd. Dat kan je niet uit een boekje halen. Dat, dat gaat gewoon zo. Spelende wijze op die manier veel ja, leuker. Zeker. En uh, daar leren ze ook heel veel van. En ook een beetje humor erbij. Niet ja, dat, zeker. Dat, ik ben nou eenmaal geen juf die met een laptop op schoot gaat zitten en dan op die manier onderwijs wil geven. Dat, dat, dat vertrek ja, ik. En ik heb ook nog. Uh, nou, ik denk zeker wel. Uh, tot een paar jaar geleden moesten we van de gemeente. Dat, nou ja, dat, dat ging van de gemeente uit, maar daar heb ik. Ook zelf een cursus voorgevolgd, het VVE. En dat was dan uh, de CITO-toetsen die we ook moesten doen met die kleintjes. En eigenlijk stond ik daar helemaal niet achter, want dat zijn peuters. En die moesten dan op een, op een bankje zitten of een stoeltje zitten. En dan uh, moest ik bepaalde lesjes met ze doen, rekenen en taal. En dan ja. dacht ik, ja, wat heeft dit voor zin? En dan zat zo'n klein hummeltje naar buiten te kijken en die rees dan naar de bomen. En dan zeiden ze, ja. oh je hebt bomen... Ja, en, Gelukkig nu vanaf. Ja. We hebben nu een uh, ander observatieprogramma. Ja, dat is natuurlijk staat een hartstikke meer... mooie periode om op terug te kijken, denk ik. Zelf. Ja, ja. En ja. jij had ook nog een, uh, een speciaal nummer uitgekozen van Stevie Wonder. Uh, ja. ja, welke is dat en uh, juist waarom die? Nou, uh, ja, nou, je mag het zo aankondigen: Is It so Lovely? Omdat het gewoon over, over een kind gaat en. Uh, ja, de liefde wat het uitstraalt en, en dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste wat je een kind kan geven. Als je dat geeft, ook in de klas, de geborgenheid en de veiligheid, dan kom je al een eind op weg. En weet je, het moet ja. geen bedoeling zijn, het moet een warme warm gevoel zijn als een kindje naar de peuterspeelzaal gaat. En dat geldt voor alle kinderen. Ik heb ook heel veel kindjes met een handicap gehad. Ja. Uh, en dus, die moeten uh, ook een kans krijgen zeker. om naar de peuterspeelzaal te gaan. En nou, ik... Geduld is ook gewoon een soort toverwoord. Dat, dat moet je natuurlijk ook een beetje in ja. huis hebben. En, je, ja, en ja, gewoon nou, de uitstraling. Zijn, uh, hartstikke mooie woorden. Inderdaad, uh, geduld. Misschien... Uh... Juist nu. Hartstikke bedankt voor dit uh, mooie gesprek. En uh, na de, na de uitzending zal ik je dit uh, fragment opsturen... om uh, nog die mooie herinnering ook uh, op de radio zijn te geweest terug ja. te kunnen luisteren. En geniet Leuk. van de komende tijd. En bedankt ja. voor die mooie 45 jaar. En natuurlijk ook... Uh, die paar jaartjes dat ik bij jou in de klas uh, mocht ja, zitten. Ja, ik kan nog wel veel meer vertellen dan Jelmer. Maar dan kom je maar gewoon gezellig een keer langs. Ja, dat ga, gaan we doen. Dankjewel. En, en jullie ook bedankt. vond het heel erg leuk om even te zo uh, op de radio te komen. Dankjewel, hartstikke leuk. Ga ik leuk. nu weer naar mijn kleutertjes. Dankjewel. Dankjewel, jeugd Marjolein. Dag. Dag Jelmer, dag. dag. Dag. Stevie Wonder met Isn't She Lovely. Stevie Wonder, ook dat nummer. Bij ZFM Lunchroom natuurlijk uh, aangevraagd door onze eigen juf Marjolein. Uh, die na 45 jaar afscheid neemt van uh, Peuterspeelzout Stecky. Maar zoals ze net al vertelde, blijft ze nog wel even actief uh, met de kinderen. Want dat is waar haar uh, liefde en uh, passie ligt. En uh, Lucie, jij hebt ook nog een uh, nummer speciaal voor iemand. Ja, ik heb nog een heel speciaal iemand. Die is vandaag jarig. En dat is uh, mijn vriendinnetje Diana van der Wende. Ze is mijn vriendinnetje en ik wil haar van harte feliciteren. En ik draai voor haar Tino Martin met het nummer Zij Weet Het. Ja, zij weet het wel. Zij Gaan weet... we naar luisteren. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt me, je moet de wielen uit en ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten Ze zegt me, kom je weer naar buiten Dus ik ga gelijk mm. Apata, jaka is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Maakt vandaag niet uit Altoek, blakka, is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Dat maakt vandaag niet uit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 Hey, En met dit nummer van Passenger zijn Only we alweer in de laatste minuten van de uitzending beland. Hij zingt nog even door. Hij is, door. Only Hij is niet te stoppen. Let go. <laughs> maar ja, zo'n mooi nummer is natuurlijk ook nooit uh, te stoppen. Let her go van Passenger. Go. Oh, dat was <laughs> nog even <laughs> <laughs> voorafgaand uh, aan dit nummer natuurlijk uh, uh, Zij Weet Het van Tino Martin. Voor mijn vriendinnetje Diana, die vandaag jarig is. Hartstikke leuk. En, Hartstikke uh, leuk. Lucy, ontzettend leuk om ook weer uh, dit lunchprogramma te hebben gemaakt. Ik vond het ook leuk. We gaan het elke ja. week doen op donderdag. En ja. jij natuurlijk ook op dinsdag met uh, Jan samen. Ja. En uh, okay. we hebben veel besproken in deze van Lunchroom van 4 juni. Een bomvol programma, ja. dat we zelfs dingen moesten Schrappen. schrappen. Maar in het eerste natuurlijk Daan van het duo Moral en Daan over hun nieuwe single Bloesemblaadjes We mochten een korte demo laten horen, maar binnenkort dus hun volledige single. We wachten met spanning af en veel vreugde, want het is een mooi nummer met een mooie boodschap zoals we hebben kunnen horen. We kwamen erachter dat Prosecco Rosé misschien wel het zomerdrankje wordt van volgend jaar. En we weten, welk, we weten weer wat ons te wachten staat, het weer natuurlijk. We zien het in de lucht hangen en uh, kijk op uh, de website van ricoweer.nl... want die geeft zeer uitgebreid en gedetailleerd uh, het weerbericht uh, voor, uh, voor komende dagen. En natuurlijk, uh, net Marjolein uh, Nolte spraken we over haar afscheid... na 45 jaar van de Peuterspeels uit Stekkie. Uitgebreid over gehad, hartstikke mooi gesprek. Uh, in de, voor het weekend zet ik nog het fragment daarvan op onze Facebookpagina ZFM Lunchroom... en dan kunt u dat nog even gerust terugkijken... ...en luisteren. Uh, ja, ZFM Lunchroom neemt even weekend... ...en dan zijn wij er weer dinsdag... ...tot en met donderdag van 1 tot 3. Hier bij ZFM wordt Lucy, bedankt. Ja, jij ook bedankt, Jelmer. En nee. uh, ik ben er dinsdag weer met Jan van den Oever... ...en dan donderdag weer met jou. Ja, hartstikke nee. leuk. En uh, we bedanken natuurlijk ook de luisteraar... ...en natuurlijk vooral die mensen die een nummer aanvragen... ...dat kan nog steeds... ...tijdens ZFM Lunchroom. Volgende week weer een kans... Yeah. We sluiten af met het nummer van DOTAN. No words. Iedereen vindt er over, iedereen vindt overal wat van. Maar wat zich de laatste tijd afspeelt, heb je misschien gewoon geen woorden voor. No words van DOTAN. Fijn weekend alvast. Ja.